Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. GFM, GFM. Nou, er gaat van alles en nog wat. Uh, we proberen We iets aan, aan de praat te krijgen en uh, het loopt vast allemaal. Maar goed, uh, het is twee minuten over elf. We gaan uh, zo dadelijk uh, beginnen met de tweede uur Goedemorgen Zandvoort. Daarvoor hebben we in ieder geval al aangeschoven Nelda Stevens, Zeg ik het zo goed? Ja, Goedemorgen. Klopt. Goedemorgen overigens. Goedemorgen. Uh, van, van het Alzheimer Café. En dat heeft uh, te maken met dementie en autorijden. Vraagteken. En dan Don. Gaan we, gaan we weer autorijden? Ja. Het de tweede deel ervan. Ja, en dan auto's. gaan we praten over het circuit. Over uh, ja, een beetje het gehakketak over de, de dagen die er zijn. Mm -hmm. Misschien komen de financiën ook nog aan, uh, aan de beurt. Ja. Voor wat betreft uh, de opbrengst voor de gemeente van uh, de huur van de grond. Mm -hmm. En dat uh, is dan het uh, tweede dat uur? Dat is het tweede uur. uur en dan sluiten we af uh, met wat activiteiten even, een herhaling ja, ja. en een reminder voor iedereen. Zodat uh, dus weten het, waar, uh, waar het, het weekend er. nuttig en mooi ingevuld kan worden. Goed, we gaan uh, even muziek draaien. House for Sale van uh, Loespel was dat zeven uh, minuten over elf tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Ik zei het al in de inleiding uh, van dit uh, tweede uur, hebben we hier inmiddels al aan onze tafel zitten. Nelda Steffen, uh, welkom uh, voor de tweede keer. Uh, gaat of, uh, u bent van te af. Café. Ja, ik zit ja. namens uh, Draagnet. Mm -hmm. Draagnet is een organisatie die uh, bij mensen aan huis komt. Uh, als case manager begeleiden we mensen bij, met dementie in de ja. thuissituatie. En daar uh, ben ik vertegenwoordiger van in het werkgroep voor het Alzheimercafé. Ja. Wat doet een case manager uh, in de dagelijkse praktijk? Ja, wij zijn we zeggen wel eens de, de spil in het web of, of de tomtom -tom voor, de, voor de mensen met dementie. Omdat ja. wij uh, alle ontwikkelingen rondom dementie en alles wat er verder voor mogelijkheden zijn. Daarin zijn wij uh, thuis. Dus uh -huh. wij kunnen adviseren en de mensen ook begeleiden en ondersteunen. Uh -huh. Omdat het uh, ja, in Nederland zijn er zoveel uh, wetgevingen en uh, regels. En ja wat is er allemaal te krijgen? Nou, daar kunnen wij in... Uh, in bemiddelen en in helpen daarin een goede weg te vinden voor de mensen. Ja, eh, dementie is het een probleem uh, in Nederland of ja, nu? Hè, het is ja. natuurlijk het uh, neemt steeds grotere vormen aan. Ja. Dat ze zeggen ook uh, ja, het zal zeker uh, toenemen. Dus, ja, ik, uh, ja. ik las van de week namelijk dat het al een beetje uh, juist die kant ook op gaat. Ja, ja, dat het dat er. Het, toe, toe gaat nemen. Ja, ja. inderdaad. Ja. Dus daarom uh, werken wij ook met. We uh, begonnen zeven jaar geleden, begon een collega alleen eigenlijk. Ja, ja. Uh, of bijna tien jaar geleden. Volgend jaar wordt het tien jaar. Uh, is het draagnet uh, toen uh, ja. opgestart. En die begon toen alleen in de regio Zuid-Kennemeland. En nu zijn we ondertussen al met z'n 28e. Dus dat is ook al een teken dat je met. Uh, als functie dat dat steeds meer uitgebreid gaat worden. Ja, nou, ja. Ja. Ja, ik wilde vragen. We hebben het nou over Alzheimer, we hebben het over dementie. Is dementie een verzamelnaam voor een aantal vormen ja. van vergeetachtigheid of hoe je het noemt? Ja. En Alzheimer Eén bepaalde vorm? Ja, je kan het zo zien, hè? Alzheimer, dat is de ziekte. Hè? En je hebt verschillende ziektes. Je hebt Alzheimer, je hebt de vasculaire dementie. En je hebt uh, ook uh, kijk, ja, je hebt nog meer uh, low-body dementie. Ja, ja. Zo heb je verschillende ziektes. Maar de verschijnselen, dat noem je de dementie eigenlijk. De dementie en ja, Alzheimer en is een vorm? Dat vorm. is de ziekte, zelf. Oh, okay. Dus zo zeg je ook wel eens, hè? je hebt griep en de... Verschijnselen is koorts, ja, en zo kan okay. je ook zeggen van Alzheimer is de ziekte en de verschijnselen zijn die dementieverschijnselen. Is dat een, een typische ouderdomsziekte? Niet alleen komt dat bij ouderen voor. Hè. Het kan ook voorkomen bij, bij jongere mensen. Maar het komt wel het meest voor bij ouderen. Zeker door die uh, ja, hart- en vaten. Dat toch slechte vaatvoorzieningen. En dat komt dan ook... Uh, ja, vasculaire dementie. Dat uitzicht ook in de hersenen. Dus daardoor dat er dan ook heel veel mensen zijn... Vasculair is met... bloedvaten. Ja. ja, ja, ja. ja. Nou, zei, nou zei u net van... 28 vrijwilligers zijn daar... Nee, de... dat zijn wij. Zijn met... Dat zijn geen uh, vrijwilligers. Dat zijn wij... dus gewoon betaalde krachten. Ja, ja, Oké, okay, ja, nou, dan, ja, dan ga ik ja. daar even op voort. Ja. Um, 28 mensen die ineens uh, ja, in die tien jaar erbij ja, zijn gekomen. Ja. ja. Is dat uh, ja, een beetje ook van, van, van de verklaring daarachter dat het nodig is? Ja, ja? dat je steeds meer hè, toch wel mensen gediagnosticeerd wordt met... De dementie. Dus ja. dat wij steeds meer begeleiding kunnen gaan geven. Ja, wat, dat... doet, ja, wat doet precies een, een, een medewerker van Draagnet? Uh, is die een soort speelfunctie ook tussen bijvoorbeeld de medische kant en degene die het ja, is? Ja, ook. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus wij zijn, echt, uh, zijn er voor de mensen ter ondersteuning. Ja. En ook zeker voor de mantelzorgen. Ja. Want die is ook natuurlijk uh, toch heel moeilijk om, ja, hoe moet je met een persoon omgaan die zijn gedrag helemaal uh, verandert? Of mm -hmm. uh, hè, die, dat, uh, die heel veel dingen niet meer snapt. Of uh, ja, dat je zegt van, uh, ja, we krijgen toch steeds meer oneenigheid samen doordat mm -hmm. het uh, moeilijk is om daarmee om te gaan. Ja. En dan kunnen wij daarin uh, begeleiden. En, en, en ja, een functie van deze persoon, hoe ziet, hoe ziet zijn dagindeling of haar dagindeling er een beetje uit? Is dat uh, heen en weer uh, gaan tussen, tussen verschillende mensen die, het, uh, die deze ja, vormen van dementie heeft? Ja, wij gaan ook heel veel op huisbezoek bij de mensen. Ja. Ja. En ook overleg natuurlijk hè, met, met andere uh, organisaties, thuiszorgorganisaties en uh, dagbestedingen waar mensen gebruik van maken. En ja, uh, ja we kijken ja, tot in de, deze regio zoveel mogelijk goede voorzieningen zijn ook voor die mensen. En daar spelen wij ook op in. Ja, en Draagnet is dan ook, uh, levert dan ook een bijdrage eigenlijk in het Alzheimercafé? Ja, zo zijn wij ook, uh, zitten wij ook bij het Alzheimercafé. Zijn we betrokken. Jullie bemoeien je duidelijk met degene die de ziekte heeft. Ja. Uh, doen jullie ook iets met partners? Ja, want je zegt net, uh, ja, uh, er kan een oneenigheid ontstaan tussen de partners. Uh, doen jullie daar iets mee? Ja, wij hebben ook gesprekken met, uh, met de partner dan en proberen die ook uh, ja, toch adviezen te geven hoe ze het beste met, met de dementerende persoon om kunnen gaan. Zodat die spanningen toch verminderen. En wij adviseren anders ook dat ze, nou er zijn uh, gespreksgroepen zijn er in de regio waar zo'n een partner uh, van kan deelnemen. En uh, ja, mantelzorgen, je straks weer de mantelzorgdag, hè? dat dat ook de ontlasting is van de mantelzorger. Dus zo zijn er allerlei mogelijkheden wat, waardoor de mantelzorger het ook langer vol kan houden. Ja. Hoe kijken zeg maar de buitenwacht, die het allemaal niet uh, uh, zeg maar heeft, hè? dus, dus mm -hmm. gewoon mensen zoals u en ik. Hoe kijken die mensen tegen, tegen deze mensen die dit werk verrichten, hoe kijken ze daar tegenaan? Ja, ze vinden het wel, wel heel nodig natuurlijk. Hè? Heel goed dat het er is. Omdat het vroeger was het, uh, ja, werden de mensen toch een beetje anders aangekeken. En was het van, nou ja, wat die heeft, mm. weten we eigenlijk niet. En nu ja. wordt er toch meer bekendheid gemaakt van ja, wat de ziekte inhoudt. En dat het uh, ja, nog mensen zijn die nog heel veel wel kunnen. En mm. niet alleen maar uh, de ziekte hebben en daardoor niets meer kunnen. Dus, ja, merkt u ook wel dat er een, ja, een bepaalde vorm van respect uh, uh, naar, naar de mensen die bezig zijn om die mensen te ondersteunen. Die mensen die vormen van dementie. Ja, respect. Maar wel ja. dat ze zeggen van het is heel nodig. Hè? Ja. Dat het is heel waardevol dat die ja. er in ieder geval zijn. Ja. Dus dat ja. is, uh... Ja, ja. Uh, is er een verschil tussen partner en mantelzorger? Nee, uh, een partner is altijd een mantelzorger. Een mantelzorger. Ja, ja, ja, want je ja. zegt een mantelzorger is iemand die er eigenlijk bij betrokken is. En zich er niet van uh, kan onttrekken. Hè? Een nee. vrijwilliger is natuurlijk iemand die dan uh, ja, vrijwillig... Echt voor iemand gaat zorgen. Ja. Spelen die ook nog een rol? Vrijwilligers, ja. ja. Zijn en krijgen een die een opleiding? Ja, of die uh, een korte opleiding worden die. Uh, ja, dat zijn we nu ook mee bezig, omdat het toch wel een uh, speciale benadering is. En uh, we hebben ook wel meegemaakt ja. dat de mantelzorger een mantelzorger of een vrijwilliger twee keer bij een persoon kwam en zegt: Nou, ik, ik vind het zo moeilijk. Hè. Dus nu gaan we daar ook uh, in, uh, op inspelen en krijgen ze via pluspunt ook een uh, korte opleiding. En ja. daar spelen wij ook een rol uh, in. Ja, je noemt nu het pluspunt en uh, ja. we hebben daar een Alzheimer café in. Ja. Uh, wat voor rol uh, heeft dat in het geheel? Ja, dat uh, is toch wel heel belangrijk dat mensen daar toch bij elkaar komen hè, die ook hetzelfde hebben. Hè? De lotgenoten die dan met elkaar kunnen praten van hoe los jij problemen op. En ja, er worden toch ook uh, thema's worden er allemaal besproken. Uh, mensen mogen zelf ook aangeven waar ze behoefte aan hebben. Welk thema er uh, aan de orde komt. Uh, de afgelopen keer was er ook een geriater. Die sprak over de diagnostiek. Hoe dat uh, gedaan wordt. Nu komt uh, aanstaande woensdag hebben het thema autorijden. Ja. En ja, dat is ook natuurlijk heel moeilijk. Uh, er was vroeger altijd, werd er gezegd... Van, zo gauw je de diagnose dementie krijgt, mag je niet meer autorijden. Nu is dat gelukkig wel aan het veranderen en is er sinds dit jaar een nieuwe wet gekomen. Waardoor uh, mensen in een vroeg, uh, vroegtijdig stadium van dementie al uh, getest kunnen worden... of dat nog wel of niet uh, mag, dat autorijden. Ja. En wordt dat steeds op een gegeven moment bepaald van... Ja, uh... Van wanneer mag het wel en wanneer mag het niet? Ja, dat is nu... Uh, de, de, we krijgen woensdag ook komt er een autorijschool. Die, die gaat daar ook over praten. Van mm. nou, hoe doet hij dat? En aan welke normen is die verbonden? En ja, <coughs> hoe kunnen we dat toch uh, zo lang mogelijk uh, uh, in, in goede banen leiden ja. eigenlijk? Hè? Dat uh, iemand die het nog kan, die dat dan ook nog wel mag. Maar iemand die het niet kan, mm -hmm. dat dat dan ook uh, op tijd wordt gesignaleerd. Ja, woensdag... Ja, is het dus woensdag, aanstaande woensdag 6 oktober. De deuren gaan open dan om 7 uur. Ja. Om half 8 is het een half uurtje, wordt er een interview georganiseerd met zo'n autorijschool. Ja. Daarna is er een half uurtje pauze en dan kunnen ja. we met elkaar. En dat is juist ook zo belangrijk, dat mensen ja. ook met elkaar even praten. En tussendoor en dan, ja. het laatste, dan is er nog weer een half uurtje vragen stellen. Mm -hmm. En zo sluiten we de avond weer af om uh, 9 uur. Wie, wie verwachten jullie daar? Nou, wij verwachten... Patiënt? Ja. Komen mensen die ook de, de, de dementerend zijn met hun partner? Ja, er zijn ook dochters die komen die zeggen: Nou, ik wil daar ook iets wat over weten. Of, of uh, andere kinderen, mm -hmm. andere familieleden. Er zijn ook uh, mensen uit de, uit de zorg, de thuiszorg. Of uh, uit het Huis in de Duinen die dan toch ook uh, daar meer over willen weten. Die zijn ook allemaal welkom en die komen ook regelmatig. En het is in ook Zandvoort? Het is Ja, het is in, uh, op de Flemmingstraat. ja. ja, ja. ja. Pluspunt. Ja, het bekend, ja het voormalig pluspunt, het, ja. pluspunt. Ja, dat zijn tenminste. Ja, het heet, het heet nu heet ook, Zandvoort. ook Zandvoort, Ja, ja inderdaad. Ja. Goed. Uh, half acht dus. Ja, ze, zeven nu gaan de deuren Opa. open en half acht begint de avond. Ja. Duidelijk. En ze kunnen ook uh, iedereen kan ook uh, opgehaald worden door uh, de belbus. Kunnen ze ook opgeven om die niet zelfstandig meer kunnen komen? kunnen ook ja, opgehaald dat worden. dat kan ook via pluspunt. Kan ook via pluspunt. Ja. Goed. Is er nog iets wat je ja, misschien wat nog we wat niet gevraagd hebben. Nee, nou ik hoop hè, dat er toch wel uh, zoveel mogelijk mensen komen. Want dat is toch wel heel Het orde, onderwerp prettig. is in ieder geval intrigerend. Ja, ja. daarom. Ja. Dan dank ik u voor uh, de komst hier ja. naar Hotel Hoogland. Goed. En wens ik u in ieder geval een Goed. fijne avond toe op die of woensdag, woensdag ja. 6 oktober. Ja, okay. dank u wel. Dank u voor de komst. was, ja. nou ja, ik weet eigenlijk niet wat het was. Mariah oh, Mariah Carey hoorde ik hier net. Ja, dat is ook weer is ook leuk. Acht minuten voor half twaalf. Uh, de, we gaan uh, naar het volgende onderwerp, Don. Ja, we gaan, uh, gaan praten over het circuit. Altijd een uh, controversieel onderwerp Heet in Zandvoort. Heet hangijzer. Ja. Uh, <coughs> op dit moment, in mijn visie, spelen er nu twee zaken. Er is een discussie over de erfpacht en de opbrengsten daarvan. En er is een discussie over de geluidsdagen en het toekennen van zeven extra geluidsdagen. Nou, dat uh, doet wat stof opwerpen. Uh, als jullie het goed vinden, aangeschoven zijn overigens Oussi Rietkerk, uh, Jos van der Drift... Uh, namens uh, de politiek in Zandvoort en Armand Dersenyi namens de stichting geluidshinder. Is dat goed, Armand? Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort. oké. Okay. In ieder geval bedankt voor jullie komst alvast. Eh... Uh, kunnen we over de financiën als eerste eens beginnen? Ik, ik ben de, de spoorbijster, moet ik eerlijk zeggen. De grond wordt minder waard, het gaat zoveel miljoenen kosten... Uh. Hoe kan het nou minder waard worden? Jos, wil je er wat ja, over zeggen? Ik, ik wil er wel kort even wat over zeggen. Kijk, het punt is uh, natuurlijk uh, aan de gemeenteraad uh, aangeboden. We hebben er in de commissievergadering over gesproken. En het komt dus aanstaande dinsdag komt het in de gemeenteraad. Maar zoals uh, je hebt kunnen merken in de commissievergadering ook... Uh, was het een punt waar heel wat vragen bij waren... Uh, over de taxaties, uh, de grondprijs en uh, de voorwaarden voor het uh, nieuwe erfpachtcontract... En er zijn zoveel opmerkingen geweest in de, in de commissievergaderingen dat bijna alle fracties hebben gezegd van we moeten het nog intern bespreken voordat we daar een, uh, uiteindelijk een uitspraak over kunnen doen op de dinsdagavond. Mm. Hè, er waren wel wat punten uh, die dus naar voren kwamen. Kijk het meeste viel natuurlijk over de waarde van de grond. en uh, ja. Een, als je dat goed, niet goed leest, dan denk je dat dus in tien jaar tijd de grond dus minder waard geworden is. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want in het afgelopen huidige erfpachtcontract zat natuurlijk een indexering. Dat betekent dat elk jaar dus de waarde van de grond geïndexeerd wordt. En op basis daarvan dus de boel wordt vastgesteld. En in de afgelopen jaren is dus de, ten aanzien van die laatste indexering. is er natuurlijk een waardedaling heeft plaatsgevonden. Dat hebben we overal in heel Nederland gemerkt. En dat is dus de basis geweest voor die nieuwe. Taxaties, nou daar ligt bij ons ook het probleem. Want de taxatie van de gemeente en de taxatie van het circuit dat ligt nogal verre uit elkaar. Maar goed, daar is dus in het voorstel wat uh, over gekomen. Nou, daar gaan we dus nog over praten. En uh, ja, een aantal voorwaarden daar uh, hebben we ook nog wel wat moeite mee. Maar dat is dus iets wat nog in de fracties besproken gaat worden. Dus ik, uh, als je het goed vindt, wil ik daar verder op dit moment niets over zeggen. Standpunten moeten nog bepaald ja. worden? Oké, okay. maar het pro ja, pro oh, probleem is dus wel duidelijk. Ja, ja. ja, maar, maar sorry, uh, ja nee, ga je gang Armand. Ik denk dat, uh, dat een van de punten is dat A, het in de commissie al onduidelijk was of dit een voorstel van BMW of dat zonder meer uh, doorgang kon vinden. Even jou onderbreken, de beslissing ligt ook bij het college, hè, niet bij de raad. Oh, ja. okay, nou, Uiteindelijk... In de commissie, in de commissie <tosset�> was dat nog een vraag. Nou, nee, zoals is, ik het heb. Nee, dat is geen vraag. Nee, dat is duidelijk. Kijk, de, uh, de gemeente, het college... heeft met het uh, circuit een, uh, een onderhandelingstraject ingegaan. Okay. Daar zijn uitspraken, of tenminste afspraken uitgekomen. Afspraken? En, ja, en die afspraken, dus een onderhandelingsresultaat... dat wordt dus nu voorgelegd aan, okay. de, aan de raad. Terwijl het college dat niet had hoeven doen. Zij vragen de raad... Of zij dus deze afspraken zo in mogen gaan. Nou, ik... nou dat is dus mm -hmm. uh, voor het college in feite dus een, uh, een punt dat ze zeggen van oké, okay, we hoeven het niet, we doen het toch. Mm -hmm. Nou, dan loop je het risico dat wij dus zeggen van oké, okay, er zijn een aantal punten waar we het niet ja. mee eens zijn. Nee, dat is heel duidelijk. En ik kan alleen maar zeggen dat ik er ontzettend blij mee ben. Want als je dat voorstel ziet, ziet van BNW, dan vraag je je dus echt af, wat ik ook geschreven heb, is men gek geworden? Kijk. nou niet helemaal, hoor. Nee, het was geen, niet helemaal, maar wel een beetje. Ik heb er ook nou, een vraagteken achter. Niet. Ik heb er een vraagteken achter gezet en uh, niet nou. een uitroepteken. Ja, er staat een, en, een vraagteken. En ik denk ja. dat dat uh, een essentieel verschil is. Ja, uh, maar... Nee, maar, maar ik wil nu eventjes uh, er toch, toch inhaken op uh, op de problematiek. Uh, u wilde verder niets meer over zeggen, heeft u net gezegd. Dan wil ik er graag nog even iets ja, over mag. zeggen. Uh, kijk, er zijn twee uh, taxateurs. Ja. Uh, ...beëdigde taxateurs, want dat werd ook al aangegeven. Nou, hoe is het in godsnaam mogelijk dat er een taxatie plaatsvindt waar meer dan 20% verschil in zit? Nou, dat is, ja, meer dan 20%. Het gaat om 21% precies. Dan kan je je dus afvragen van, nou, eigenlijk kan dat niet dat zou niet Dat mogen zou niet kunnen. Dat nee. nee. nou, vinden wij wat? ook. Nou, en prima. Wij ook. Maar, <laughs> ja, heel goed. Maar dan kan je dus afvragen. Van wat, wat is daar de grondslag van? Worden daar andere zaken meegenomen? Gaat de ene eruit van. Uh, ach het is uh, heel extreem gezegd. Het is met duingrond. En de ander gaat er vanuit van. Nee het is duingrond met allerlei toestanden. Met nee, eerder, toeristische. Uh, met toeristische. Stemming. Ik weet het ja. precies. Maar. Wat. Dus dat is, dat is de vraag. En ik vind ook dat de raad daar antwoorden moet hebben. Daarnaast, als je nu weet dat uh, er alles aan gedaan is... om hier zeven extra herriedagen te krijgen. Uh, Ubo-dagen, sorry. Uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden. Ja, dat zijn goed. dagen dat een circuit herrie mag maken. Dus Heel uitzonderlijk, maar daar is alles aan gedaan. We zijn naar de Raad van State geweest. De Raad van State heeft gezegd, nee, dit kan gewoon niet. Uh, Uiteindelijk moest er een wet... Ja, u kijkt vreemd, maar zo was het. Uiteindelijk moest er een wet aangepast worden. en, Nou ja, de tijd had uh, minister-president uh, Balken ermee. Want die houdt gelukkig van rezen voor het circuit. Dus de wet kon er doorkomen. Want het was op alle fronten werd aangegeven. Eigenlijk kan dit niet. Maar goed, die zeven dagen zijn er gekomen. Nou, daar wordt door de BMW is er in 2008 een brief geschreven aan minister Kramer... om die dagen erdoor te krijgen... met het argument 25 miljoen per evenement... geeft dat aan de omgeving van Zandvoort injectie, een injectie per evenement. Mm -hmm. Daar heb ik een, een gesprek met de burgemeester over gehad. Ik zeg, dit kan je niet maken, want het is niet zo... Ik zeg, we praten over ongeveer 2,5 miljoen. En die cijfers lagen bij de, uh, bij de gemeente ook. Dat was een onderzoek ja. zelf door uh, uh, Circuit Park Zandvoort gedaan. Uh, bij een hogeschool. En daar is men aangesloten, daar is uiteindelijk iets mooiers van gekomen. En toen kwam men ongeveer op 3,5 miljoen voor de hele omgeving. Ja. Nou, dus daar, daar zit de eerste leugen. Ja, en het is gewoon een leugen. Ik heb toen een brief geschreven aan de, aan de fractievoorzitters. Aan de dingen gevraagd en aan de politieke partijen. Hoe kunnen jullie leven met zoiets? We gaan als Zandvoort naar buiten brengen. 25 miljoen. En de werkelijkheid is heel anders. Alleen om Ubo-dagen te krijgen. Maar goed, dat, dat is... Ik wijk nu eventjes af. Over het ubo dagen gaan we zo nog ja. even. Nee, ja, nee, nee, prima. Maar we hebben het over de pacht. Dus er worden zeven dagen, hele unieke dagen, waar muziekevenementen mogen gevoerd worden. Dat is iets nieuws. Want. Als dat er niet in stond, dan hadden die Ubo-dagen hun waarde niet meer. Want het moet uitzonderlijk zijn. Dus juist bij een circuit mag je muziekevenementen. En dan zijn het uitzonderlijke dagen. Dus ze mogen nu grootschalige muziekevenementen. Ja, ja. Ja. Ja? Maar dat is geen race dag dus. Dan. Nee, nee. nee maar, het is geen maar, je, maar, maar het maakt alles wel veel groter en veel interessanter voor een ondernemer. Ja. Okay, is daar rekening gehouden met onder andere dat punt? Dat is toch ik voor Zandvoort dan? Dus hartstikke goed verstand voor het. Nou, dan. nou en dan ga je de pacht ga je verlagen? Ja wacht even, wacht even, okay. wacht even. Sorry. Nee, want Oeshi Rietkerk wilde ook nog even die wat zeggen. We gingen, niet we gingen al, automatisch over gelijk naar het geluid, maar ik wilde ook nog even terugkomen op die erfpacht. Ja. Um, ook de pvda heeft daar zijn verwondering over uh, uitgesproken over ja. het ja. feit dat uh, het zo verschillend was dat bedrag. Mm -hmm. En uh, we hebben dus ook ongeveer dezelfde vragen gesteld... in de commissie uh, die meneer uh, Dessigny... heeft een mooie achternaam... Uh, gesteld heeft. Dus wij zijn heel erg benieuwd naar de antwoorden... aanstaande dinsdag. Ja. En uh, ook uh, wij... Ja, we, het is geen verantwoording voor de gemeenteraad. Het is een uh, collegeverantwoording. Uh, dus helaas kunnen wij... Ja. Ja? Nee? alleen Goh. maar stellen... Onze verbazing uiten en uh, we zijn dan benieuwd wat uh, het college daarmee doet. Ja, maar kun je, kun je zeggen, ja wacht even, voor, uh, wacht even Jos, uh, kun je, want Jos van de Drift is van de VVD en u is de kerkers van de partij. Ja, we zijn coalitie, dus... dus. Maakt niet uit, maar het gaat mij En even we wonen om... allemaal in Zandvoort. Ja, dat, ik ook. <lacht> dus, maar het gaat mij even om die erfpachtwaarden. Als ik kijk naar de ontwerpvergunning van het circuitpark Zandvoort, zoals die er nu bij ligt, dan, uh, word ik, uh, ja, dan kijk ik daarnaar en dan zie ik dat er nog een aantal dingen uh, behoorlijk gaan veranderen. Uh, de vijf geluidsdagen die men nu heeft, mag men onbeperkt gebruiken. Straks worden die vijf in die twaalf... Een onderdeel van uh, de uitzonderlijke bedrijf bedrijfsomstandigheden. Ja, ja. Maar daarmee uh, zitten ook weer een aantal, heb ik me laten vertellen, een aantal beperkingen. Is het dan, uh, lijkt mij eigenlijk, als ik het zo beluister... dat uh, de gemeente Zandvoort een kleine handreiking nu al doet... naar het Ciqui ja, Maar dat is toch ja, heerlijk, ja. ja, ja, ja. Goed, maar het maar, nee, ja. zijn geen beperkingen, dat, dat, dat is de geval. Ja, ik, ja, ja, ik, lees, ik, lees, ik lees in de ontwerpvergunning dat... Uh, dat het, het lijkt er, mij uh, ja, handig. Het lijkt mij honderd dagen nee. en, en, ik, en ik zie dat. Dus wat, wat het dat lijkt lees mij, je? en mag ik mag, mag, misschien nog even iets zeggen... het lijkt mij heel handig om even te kijken. Kijk, het gemeentebestuur mm -hmm. heeft zich ook te houden aan de provincie... en aan een aantal wettelijke regels. En die staan duidelijk op papier. En dat er nu een handreiking gedaan is, ook naar de stichting Geluidshinder. Ja, die vervolgens... ja even Naar ja. de stichting Geluidshinder, die vervolgens natuurlijk ook uh, een bezwaar heeft aangetekend bij de provincie over de UBOD-dagen. Uh, Lijkt het me heel verstandig om toch vanuit het bestuur even het woord te geven aan Jos, want hij heeft het allemaal voor zijn neus liggen. Uh, hoe het Eigenlijk in elkaar steekt en hoe wij als bestuur daarmee omgaan. Elkaar... Mag, mag ik eerst even? Want, ja. ja, je wil nog even over die erfpacht hebben, nee, nee, nee, ja, maar, nee, nee. maar we zijn hier voor ja, de geluidshinder gekomen. Maar, ik wil ja, nee, nog een, maar... één opmerking hierover nee, maken. We, we zijn door onze het... tijd heen. Tot stand komen van. Nee hoor, ik, ik <acht�> nee, tot, hoor we mogen nog even half, door. Ik was tot half uh, twaalf. Ik wil nog even één ding heel duidelijk zeggen. laat mogen we hier spreken, want dan nog tijd. Oké, twaalf uur. Ik wil nog eventjes één ding duidelijk maken. Kijk. Het tot stand komen van een erfpachtcontract heeft natuurlijk een aantal uh, basisuitgangspunten. En een van de punten is dat zo'n contract tot stand komt. Uh, en ook de waardebepaling heeft dus te maken, en ook de kanon, op basis van bestemmingsplannen. Hè, het is dus een... Uh, niet een contract wat dus afgesloten wordt. Het is geen uh, exploitatiepacht. Het is een erfpacht die je hebt. Het gaat over de grond. En niet over de exploitatie van de grond. En die UBO-dagen heeft natuurlijk ook weer te maken met de exploitatie van het circuit. En niet met de bestemming. En de erfpacht... Uh, contracten die komen uh, op, tot stand op basis van bestemmingsplannen. Nou, die bestemmingsplannen, die liggen vast... dat je dan op een gegeven moment... Uh, en daar zijn wij natuurlijk ook over eens... Uh, die taxaties ver, te ver uit elkaar liggen. Dat is een punt. Maar je kan dus niet zeggen van... omdat nu die UBO-dagen erbij komen... moet je de erfpacht ook maar even verhogen. Want dat heeft te maken... dat zijn twee gescheiden dingen. Ja. Nou Ja, ja, het, nee, mag mag u mag nog de... even reageren. Ja, dat mag. Um, ja, ik, uh, ik kan... De logica er niet in vinden, want als er op een gegeven moment uh, gesteld wordt van er wordt veel minder uh, geluidsdagen bijvoorbeeld gegeven en we gaan in de vergunning zo doen dat er uh, alleen van 12 tot, uh, tot 4 gereest mag worden. Dan denk ik dat men ook komt van hey, dat, kan, dat kan niet want uh, er is een pacht en de, het heeft een bestemmingsplan. Ja, nou, maar goed, nee, maar, ja, ja, goed. Maar het andere punt en dat vind ik veel belangrijker nog, er wordt uh, aangegeven dat er gebouwd mag gaan worden op die grond. En het beroemde ik, hotel. Het daarom. beroemde hotel. Nou, op dat moment dat dat dus aangegeven wordt, dan kan je toch niet waarmaken dat de grond niet daardoor meer wordt... Het is toch heerlijk dat we hier in Stamford ineens een plek krijgen waar een hotel gebouwd kan worden. En dan gaan we zeggen: dan gaat de grond omlaag. Is maar wel dat een klein stukje grond krijgen. van het hele circuitgebied. Geweldig, maar dat hele kleine stukje grond dat is misschien wel waard wat het nu zogenaamd waard is. Ja, maar ik, ik heb toch nog even wat aan u te vragen, meneer Designy. En dat heeft met name te maken met, met, met dat, met dat geluidsverhaal. Want nee, nee, nee, nee. ik zijn blijf. Ik blijf uit de pacht. Want, ik... Ik wil nou, jullie nou, hebben vastgesteld dat het ver uit elkaar ligt, dat er behoorlijk wat vragen is. Ja. Over zijn, dat het college klaarblijkelijk geen goede definitie heeft gegeven. Geef ons eens een waarde op basis van dit, dit, dit en dat. Of, de, of het nou recreatieve grond of waardeloze duingrond of wat dan ook is. Maar als we het maar, zo samen mogen vatten, dan heeft het eigenlijk te maken met zeggen: laten we een taxatie hebben waar al die punten in worden. Nou ja, de taxatie. Nou de taxatie, wacht even, wacht even. Maar de taxatie. Ja, maar, ja, even, maar die even, wachten. Over 20 even, even wachten. Even wachten. Het is dan deskundigheid. Uh, nee, maar even wachten. Uh, de taxatie uh, zou. Want als. Kijk, er komt een ontwerpvergunning aan. Dat zou de bedoeling moeten zijn dat dat later een vergunning is. Daarmee. Maar dat is misschien mijn interpretatie van het hele verhaal. Uh, lijkt mij op een gegeven moment. Als er een vergunning is. En daar zitten een aantal beperkingen. Ik kan er niks anders van maken. Dat als ik hier uh, gewoon de ontwerpvergunningen. Dat er een aantal bezwaren van uw stichting Geluidhinder. Wordt opgenomen. Daarmee zitten ook een aantal beperkingen. In het, uh, in het verhaal van die vergunning. Waardoor. Naar mijn idee. En dat is zoals ik het eruit lees. Dat daar gewoon meer, meer, minder waarde is. Omdat er gewoon wat. Ja, wat ja, belastingen in, in zitten, want 100 dagen uh, uh, maximaal piekbelasting, daar zitten de 12 dagen in, uh, in verwerkt. Er zijn allerlei, en dat weet ik dan weer, dat er allerlei uh, bedrijfjes bezig zijn. Die houden incentives, die houden uh, uh, dagen, daar zijn bedrijven, die huren ja, die, die, die, dat af. Dan, dan denk ik op een gegeven moment, ja, geen wonder, dan wordt dat allemaal beknot. Dus daarmee, dat is mijn logica, zou daarmee uh, gewoon die grond uh, minder waard worden. Dat vindt u ook, meneer Van der Koep? Nou, maar dat van, is mijn vaststelling. Van de drift, hè? maar goed. Oh, van, van de drift, sorry. Nee, nou, ik ben het inderdaad uh, wel met Jaap eens dat dus uh, de, de ontwerpvergunning zoals hier staat. Uh, wij zijn hartstikke blij dat dus die uh, extra UBO dagen erbij komen. En, uh, nee, maar, nee, maar ik vroeg of u het mee die... eens bent dat, dat dus een wijziging in een vergunning dat dat invloed heeft op de pacht. Want dat was net de stelling van. Nee, dat, dat stelt Jaap die niet. Ja, wel. Nee. Dat stelt Jaap wel. Want hm. er zijn punten die juist spreken tegen het circuit. Want ze moeten dit en dat. En daarom... Jaap, ja, nou, heb ik het verkeerd begrepen. Is, is, is, nou dat, dat is mijn idee erover. Ja, nee, nou, uh, maar dat is mijn idee ook hoor. Ja, nee, prima. Zijn... Nou, ik ben van mening dat je dus die erfpacht... Uh, grotendeels los moet zien van de exploitatie van het circuit. Ja, nou, dat, ben, dat, dat is heel rekening, duidelijk, ja. Dat, dat, dat Kijk, dus En als we dus nu goed, richting uh, geluidsdagen prima, en een ontwerp de pacht, de pacht sluiten we nu af en dan gaan we ja, naar het geluidsdagen. Het is nog uh, onderwerp van bespreking en uh, we zijn er nog niet helemaal uit. Ik vind het een verrassend iets en ik moet zeggen, het komt mij niet erg sympathiek over... dat daar grote muziekevenementen op circuit... Wij Zandvoorters willen het circuit best wel hebben, desnoods met wat geluid overlast omdat het circuit is, want dat is de reclame voor Zandvoort nou bijna wereldwijd. Ja. He, als je zegt, ik kom uit Zandvoort, in Amerika of waar dan ook. Dus, oh, Formule 1 was daar ooit. Nou, circuit, bekend. En dan ineens grote pop-evenementen of wat dan ook. Ik moet zeggen, ik zou daar wel mijn bedenkingen bij hebben om daar je geluidsdagen aan te besteden. Ja, maar dat is ook een keuze die het circuit is het, dan eventueel is het dan zelf maakt. hier? Er moeten hier nee. vergunningen vooraf gegeven worden voor dit soort evenementen. Ik denk dat elk evenement op ja. zich weer... dan een, een nou ja, aanvragen zal een hebben. Alleen, dan zal dus uh, het college... als ze die vergunning verstrekken... zullen ze zich moeten houden aan de... de wet en regelgeving die op dat moment gesteld is. En, daar, en die vallen dan ook binnen die UBO daar. En, en de regels daaraan getroffen. Dat zet het circuit wel in een heel ander licht... als je dit soort dingen doen. En ik ja. weet niet of wij als Zandvoort... is dat nou wel nou, zo geweldig. Ja, dat, dat hij, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... Dat, ze, dat is ook bij die discussie over die erfpacht... naar voren gekomen... Dat dat, uh, wij hebben natuurlijk ook nog een structuurvisie liggen. En uh, daar moet ook uh, het circuit een rol in spelen. En daar heeft uh, de, de gemeente ook dus een aantal ideeën... ...wat er dus op het circuitterrein uh, kan gaan plaatsvinden. Daar is het hotel onder andere een onderdeel van. Ja. En daar zouden dus eventueel die uh, mogelijke muziek-evenementen ook een rol kunnen spelen. Gaat dat dan het, uh, ook dan gaan te maken gaan met de waardebepaling dan? Nee. <laughs> ja, niet? Nee. Dus, dus als het dus, dus niet gebouwd wordt... Uh, dan uh, heeft dat geen uh, invloed op de waarde van de grond? Dus als, als er een mooie plannen zijn. Niet over het totaal. Nee, maar als er mooie plannen zijn, zeg maar. voor, uh, voor mooie hotels, zeg maar, op het uh, circuit. dan ineens is de grond. Nou, uh, mooie bepaalde. hotels. je moet het niet in, in de meervoud gaan zien. Maar. Uh, kijk, dan, dan moet ik er eigenlijk weer uh, te diep uh, in de details gaan. Maar ook bij het totale grondgebied van de circuit. wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten grond. Ik en daar zijn ook verschillende. De ik denk dat we het Ik wil ja, er ook heel graag nog op doorgaan. Nee, maar dat want anders misschien... komen we niet meer aan het geluid toe. Dat, dat doen we zo. We gaan eerst even een stukje muziek draaien en dan gaan we gewoon even over het geluid hebben. We, we, we draaien nu een stukje geluid wat uit de boksen bij u thuis in de huiskamer komt. Uh, inmiddels uh, hebben we weer het nodige water, spraakwater en koffie uh, tot ons genomen. En zijn de gemoederen in ieder geval weer even wat uh, tot bedaren gebracht. Maar nu gaat het even om de geluiddagen uh, zelf. Uh, de, ontwerp, uh, de ontwerpvergunning zoals die... Ik pak even mijn microfoon om. Ja. Nog één correctie maken van uh, wat ik er net gezegd heb. De waarde van de grond kan wel eens uh, stijgen. Maar de percentage wat erover gerekend wordt, dat daalt dan na hand. Dus... Uh... Even een correctie erop nog. En nu naar het geluid. Goed, nu naar het geluid. Het geluid uh, is uh, uh, dat wordt uh, ja, min of meer straks uh, in een vergunning uh, gegeven. Er is, als het goed is, nu nog een termijn... waarin op uh, het een en ander kan worden gezegd over die ontwerpvergunning. En in die ontwerpvergunning uh, was van oorsprong uitgegaan... en dan moet ik ook even mijn papieren er even bij uh, pakken. En daar stond onder andere in... En dat, uh, ja, dan moet ik heel eventjes, <laughs> moet er even eventjes bij zetten. Uh, dan heb ik blad 2, dat plakt dan weer lekker aan elkaar vast. Uh, er staat op, uh, de, in de oorspronkelijke situatie zou dan op 7 nieuwe geluidsdagen wordt een maximum gesteld aan het geluidsniveau dat geproduceerd mag worden. Bovendien zijn de maximale geluidsniveaus niet voor alle 7 Dagen even hoog en waar mogelijk is een lager geluidsniveau als maximum gesteld. En de activiteiten op de zeven nieuwe dagen mogen uitsluitend plaatsvinden van acht uur s ochtends tot zeven uur s avonds. Nou was dat al min of meer al zo, want uh, er is tot nu toe starten is om zeven uur is toegestaan. En er wordt een maximum gesteld aan het geluidsniveau dat afkomstig is van een grootschalig muziekevenement, uh, inclusief een beb perking voor zware basgeluiden. Nou, dat heb ik meer gehoord, maar dan op een donderdagavond. Uh, dan is er uh, niet, uh, in de, uh, nadat het verzoek van de stichting Geluids in de Zandvoort is gedaan, is er een, uh, een aantal voorwaarden opgenomen. Tenminste, dat heb ik uit het uh, blaadje wat ik heb uh, gekregen van uh, de provincie Noord-Holland. En er staat niet alleen de zeven nieuwe geluidsdagen, maar ook al de vijf vergunde dagen, mogen pas na acht uur starten. Er wordt een maximum ge gesteld aan het geluidsniveau dat gedurende vijf bestaande geluidsdagen geproduceerd mag worden. Dus dat zou, uh, daar laat ik het af dat de, de vijf bestaande in de, de zeven, bij de zeven worden opgeteld en dat daar dus iets nieuws uit. En die worden dus dan in mijn ogen beperkt. Maar goed, dat is een interpretatie die ik eruit uh, maak. Er wordt een uitzondering gemaakt zodat de mogelijkheid blijft bestaan voor het organiseren van een evenement als de Formule 1. En er wordt dan ook een maximum gesteld aan het geluidsniveau... ...dat gedurende een korte periode plaatsvindt. En deze norm voor het piekniveau zorgt ervoor dat er korte... ...maar zeer luide activiteiten beperkt worden. Geluidspieken waaraan, uh, waren het hele jaar al toegestaan... ...maar dit wordt nu beperkt tot maximaal 100 dagen per jaar. En het gaat dan om de 12 geluidsdagen, andere wedstrijddagen en trainingsdagen. En deze dagen moeten dan wel van tevoren aangemeld bij de provincie... ...en gepubliceerd worden op de website van het circuitpark. Tot zover. Uh, even de verschillen uh, die uh, aangebracht zijn in de ontwerpvergunning. Nadat uh, de stichting Geluid in de Zandvoort daar het een en ander over gezegd heeft. Oké, okay, nou jij hebt al je tijd al opgepakt. Ja, ik uh, zeg voorlopig even <laughs> niks, <man. laughs> nee, uh, um, Ja, mag, mag ik je even op... Uh, reageer maar hoor, even. Ja. Ik hoor namelijk uh, bepaalde zaken uh, nu voor het eerst. Dat is bijvoorbeeld die uh, 100 dagen. Maar... Um, wij hebben een brief aan de provincie gestuurd en daar ging het in principe om dat er gesteld werd van kijk er is een circuit, daar wordt op gereest en dat weten we, dat brengt geluidoverlast, maar waarom is de vergunning zo verschrikkelijk breed opgesteld? Ja. Want even voor alle duidelijkheid, jullie zijn niet een anti-circuit. Nee, mag, mag ik daar meteen op maar... in inhaken? Ja. Uh, ik ben namelijk heel erg benieuwd uh, uit hoeveel leden de stichting bestaat. Um, laat ik even vooropstellen dat de PvdA echt staat voor het circuit. Het circuit, hmm. hoor, bij Zandvoort voor het 1 ja, en maar... Nee, ik wil even meteen... Ja. Nee, nee, nee hartstikke goed. Maar... ...tijd benut die er is. Uh, het is voor ons 1 en 1 is 2, dus we zijn pro-circuit. Uiteraard vinden we het heel belangrijk dat... Um, we, iedere Zandvoorter moet zich prettig voelen in Zandvoort. En als 80% van Zandvoort zegt het geluid is dusdanig hoog... dan zul je als politiek zul je daar ook eh, naar moeten acteren. Maar wat ik tot nu toe begrijp is dat eh, de mensen die tegen het circuit zijn... in de zin van geluid, die veel geluidshinder ondervinden van het circuit... ...moet ik constateren dat dat toch steeds maar een hele kleine minderheid is van de Zandvoortse bevolking. En eh, uiteraard mag je dat niet eh, bagatelliseren. Maar we zijn een democratie en ik denk dan toch eh, dat eh, ik nog niet weet hoeveel mensen, wie, wie uw achterban is en hoeveel mensen dat, dat zijn... En uh, ja, dat zou ik toch graag eerst even willen ja, weten. Dat uh, wil ik heel graag duidelijk maken. Ten eerste, stichtingen die hebben geen leden. Maar goed, dat, uh, dat is een andere zaak. Nou ja, uw achterban. De achterban die is uh, ja, toch vrij groot. Alleen het punt is, die ja, wordt maar niet hoe zo... groot? Ja, dat, dat maakt niet uit. Men gaat nou, er... Ik vind nee. in een democratie ja. maakt dat wel uit. Ik nou, bedoel... in een democratie, wij gaan ervan uit, van er zijn... Uh, wetten en er zijn vergunningen. En uh, burgers horen beschermd te worden tegen bepaalde zaken. Wij stellen gewoon. Wij zijn ook want... niet anti-circuit. want er was vroeger een anti-circuit. Ja, ik wil, uh, daar, ik wil nog nee, even. Nee, maar ik wil eventjes aangeven van wat, wat u uh, ons in de schoenen schuift. Uh, het gaat er gewoon om van. Oké, okay, er is een circuit, daar gaan we mee leven. We zijn sociaal. We, we weten van we wonen in Zandvoort, er is een circuit. Maar waarom zijn alle grenzen van het circuit zo opgerekt? Waarom geur, staat er in een de vergunning de van 's ochtends 7 tot 23 uur. mag ja. er herrie gemaakt worden? Waarom zijn dat allemaal gemiddelden? Waar dus geen enkel piekgeluid geldt. Mag dat houdt in dat er om 10 uur 's avonds. via de vergunning gewoon herrie gemaakt mag worden. En dat was in het verleden. ...ook regelmatig. Ik, ik wil er nou toch even op, ja, nee, ja, op reageren. Ja, nee, u mag erop reageren. Eerst, even een momentje. Eerst, uh, uh, meneer Des, hier even zijn verhaal afmaken... ...want volgens mij was hij nog niet helemaal klaar. Nee, nou, ja. dat, dat is één van de punten. Dus zeg daar ik liggen van jullie zorgen. Daar liggen onze zorgen dat de, de bevolking... ...niet via een sociaal iets gewoon uh, beschermd wordt. En dan kan u zeggen, ja, wie heeft er last van? Kijk, wat is last als ik weet dat ik herrie hoor... Wat niet nodig is, dan zal dat eerder last zijn. als dat ik herrie hoor wat wel nodig is. Maar wat is niet nodig? Nou, wat is niet nodig? Als u, hier uit heel Nederland motorclubs en autoclubs komen. om hier rondjes op een circuit te draaien. en er worden weinig. want dat mogen ze hoor. en ik, ik vind autorijden ook nog leuk. en ik vind mooie auto's ook leuk. Maar als daar geen restricties aan gegeven worden, dat ze niet voldoen bijvoorbeeld aan de normale normen die op de weg gelden. Mm -hmm. En maar, worden geen eisen ik wil gesteld. Secret is geen normale weg, nee, dus er gelden andere terug. regels. Dan, dan waarom dan moet er dan iedere dag <laughs> een, een herrie ah. gemaakt worden? En van ochtends, in de vergunning van ochtends 7 tot 23 uur. Maar mag ik daar toch even iets over zeggen? Kijk, wet en regelgeving is net heel goed doorgelezen door... Uh, Meneer Koper die heeft dat prima uh, verwoord. Dat is de wet en regelgeving waar wij als, uh, als bestuur uh, mee te maken hebben. Uh, wij zijn pro-circuit. Um, dus van dus 7 tot 23 nee, uur Nee, er hebben. zijn heel wat restricties in aangebracht. Ja, maar niet op van moment. 7. Nee, en... maar u geeft nee, al die restricties. Ik kan ze één voor een de kop omdraaien. Mm -hmm. de ja, maar worden maximaal zijn maxima niet ja. voldoende voor nee. Ja? Nee, Maar waar wilt u dan ja, de kop omdraaien? Precies. Dat wil nou, ik dan wel van u weten. Weet u wat die maximale grenzen betreft in die UBO-dagen? Van, van ons mogen die UBO-dagen onbegrensd. Volgens... En dan... Onbegrensd? Ja, onbegrensd. Maar, maar ik... Maar onbegrensd. Dat is een goede voor Wie kunnen ze bezwaar maken? Maar één <laughs> restrictie van doe het dan als er geen races zijn, hou het dan rustig. En kijk ja, daar nou eens over na. Maar even, even misschien, ik weet niet uh, of u de situatie op het weekend. ik weet in ieder geval wel, want ik kom er regelmatig en ik weet dat daar dus vrij regelmatig ook bedrijfs... Uh, ja. Incentives worden gegeven. Daar uh, verdienen mensen hun boterham aan. Ja. Ja. Dat betekent dus ook dat het circuitpark Zandvoort die baan moet verhuren. En daar halen ze, en dat weet ik dan weer, heel veel hun geld uit. Ja, ik, ik zit een beetje op uh, de, de beetje stoel. Lastig, ja. uh, het is voor mij een beetje lastig. Maar ik geef nee, ik alleen heb maar... Ik het idee dat ik tegen vijf man... Nee, nee nee, het, uh... nee, nee, nee, nee, nee, nee, donis, don, don, donis. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. nee don niet. Nee, want ik ben heel erg kritisch over het oneigenlijk gebruik van de Dit is, dit is, dit is een grapje, daar. maar het, het, het, het nee, maar, komt op het laatste. Het punt is natuurlijk wel, we hebben natuurlijk jarenlang de Grand Prix gehad. Dat is dus nu niet meer zo. En we zijn heel erg blij dat het circuit dus een exploitatie heeft gevonden jaar rond, waardoor ze dus goed uit de voeten kunnen. En dat betekent dat er dus ook andere dagen zijn hè, dat het dus niet helemaal stil is. Maar uh, u heeft als, u, als het goed is, is er ook naar de stichting Geluidshinder een uh, ontwerpbeschikking gestuurd vanuit de provincie. En u kunt daarin lezen dat in ieder geval gesteld wordt dat het circuit alle uh, beschikbare, best beschikbare technieken heeft toegepast om dus de geluidsniveau dus ja, ja, te ja, beperken. Ja, nou, ja. weet, u, weet u wat dat inhoudt? Ja, maar ja nou, dat, dat wij maakt me niet uit, nee, nee, maar dat zijn wel de regels waar ja, we ons op een gegeven moment precies, aan te ja, houden maar, hebben. Maar, maar daar hebben de burgers niet zoveel aan, want die best beschikbare ja. technieken zijn. Maar wie zijn de, de burgers? Wie zijn de burgers? De bewoners van Zandvoort de mensen... die niet allemaal heerlijk vinden dat er dagelijks. Nee, maar goed, hebben... ja, dat, dat is iets wat ja, wij nog niet zoveel Maar 90, 95% procent van, het het van Zandvoort heeft daar geen Heel problemen mee. problemen mee, precies. Nou, en moet nou de exploitatie van ja, het circuit, zegt, moet hij dan dus leiden onder dus nee, nee, die 5% nee, nee, procent nee, nee. mensen die dan op een gegeven nee. moment bezwaar maken? De exploitatie moet niet leiden. De burgers van Zandvoort lijden dubbel. Die hebben A, Herrie en die krijgen nog een pachtverlaging. Nee, maar ik, het zou het even, maar ik ben ook een burger van Zandvoort. Ja, ja nee, ik, ik, nu zit ja, ik even het mijn, even. Ja, mag ik het even? Ja. ja. Het, u noemt steeds de burgers van Zandvoort. Ik denk, houd het even bij die mensen. die, die inderdaad geluidszender ondervinden. Nee, maar we wonen hier in een natuurgebied. en dan vinden we het allemaal heerlijk. dat in ja, de natuurlijk. achtergrond en dat vind motoren ik horen. Dat en geneesauto's. Even, en raceauto's even en relativeren, dat hoort bij Zandvoort. De, even relativeren. Wacht even, wacht even. Als de wind op staat, heb ik er geen last. Ja, Stop, als de wind, even nou, de wind relativeren. staat naar mij toe. Dat is even. Even. <laughs> Mag ik heel even relativeren? Als ik gewoon, en dan kijk ik er gewoon met een. Zeer neutrale oog naar 3 procent, als we het over 12 dagen hebben, dat zijn dus 3 procent van alle dagen die we hebben in het jaar. Betekent dat het dus gewoon herrie gemaakt mag worden? En die andere dagen zou dat dus betekenen dat daar met wat, uh, met wat beperkingen uh, wat bedrijfsactiviteiten ja, zouden moeten moet plaatsen. We moeten die twee dingen door elkaar halen. We hebben dus UBO-dagen, dat zijn eigenlijk uitzonderlijke dagen. En we hebben gewoon Dat zijn dagen, da da daarvoor -dagen. zijn ze ook. Nee, we hebben het gaat erom al